12 uur. De Radio1 Sportzomer. Willems Veenhoven en Felix Meurs. Klimaatbeschermen kost geld, maar volgens milieuclub Natuur en Milieu kun je er juist op verdienen. Straks een debat. Al in Duitsland is de kieswet afgekeurd. Correspondent Wouter Meijer praat ons er zo bij. Het nieuws door Jan van de Putte. In Rotterdam is een Vira-trein gestrand in een tunnel bij de overschiezen Kleiweg. De passagiers zaten een uur vast voordat ze werden geëvacueerd. GroenLinks-fractievoorzitter in Rotterdam Arno Bonte zat ook in de trein. Volgens hem duurde het erg lang voordat er hulp kwam. De passagiers kregen ook nauwelijks informatie, volgens Bonte. In februari stonden drie Vira- en Thalys-treinen urenlang stil. na een probleem met de hoogspanning. Passagiers zaten ook toen lang vast in die trein. Defensie stelt boven Brabant een deel van het militaire luchtruim open voor de burgerluchtvaart. Dat heeft te maken met de Olympische Spelen in Londen. Er gaan de komende dagen erg veel vluchten naar Engeland. Door het militaire luchtruim open te stellen kunnen vliegtuigen op grotere afstand van elkaar vliegen. En dat maakt het werk een stuk makkelijker, zegt de luchtverkeersleiding in Maastricht. We hebben met de Nederlandse luchtmacht een regeling dat we een soort spitstroken ingericht hebben waar we extra verkeer over kunnen leiden. We doen normaal in het luchtruim hier, dat we vanuit Maastricht gecontroleerd zo'n 5000 vluchten per dag. En daar komen er per dag ongeveer 100 bij. Dat lijkt niet veel, maar dat vindt allemaal plaats in één richting en op één plek. En dat maakt het natuurlijk wel een beetje spannend voor de luchtverkeersleiders. Turkije sluit de grensovergangen met Syrië. De maatregel geldt niet voor vluchtelingen... die overigens in veel gevallen niet via de grensposten naar Turkije uitwijken. In de afgelopen tijd zijn veel grensposten in handen gekomen van opstandelingen. Turkse vrachtwagens die de grens daarna passeerden... kwamen soms in gevechten terecht. En correspondent Bram Vermeulen was vanochtend getuige... van de sluiting van een grenspost. Hij meldde na een tocht langs de grens ook... dat het Turkse leger daar versterkingen heeft aangebracht. Een Griekse vrachtwagenchauffeur heeft midden op de snelweg een zieke Nederlandse collega voor ongelukken behoed. De Griek reekt bij Barendrecht op de A15 en zag dat de Nederlander bewusteloos achter het stuur zat. Door langzaam voor hem te gaan rijden en af te remmen, wist hij de Nederlandse vrachtwagen veilig aan de kant te zetten. De Nederlander is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Griek kon niet voorkomen dat de Nederlander een personenauto raakte, maar daar is niemand gewond geraakt. In Cuba is bij de begrafenis van de activist Oswaldo Paya een groep dissidenten aangehouden. Buiten de kerk waar de uitvaart mis werd gehouden stonden tientallen agenten de dissidenten op te wachten. Bij het verlaten van de kerk werden ze aangehouden en meegenomen voor verhoor. Onder de arrestanten is Guillermo Fariñas. Die kreeg in 2010 voor zijn strijd voor meer vrijheden in Cuba de Sakharovprijs prijs van het Europees parlement. Oswaldo Paya kwam vorig weekend om het leven bij een autoongeluk. Dissidenten zeggen dat de auto waarin Paya zat werd geramd en van de weg is geduwd. Het moederconcern van Peugeot en Citroën, PSA, heeft in het eerste half jaar 819 miljoen euro verlies geleden. De topman van PSA spreekt van een moeilijke tijd. Deze maand kondigde de autofabrikant al aan dat er 8000 banen worden geschrapt. PSA een van de grootste bedrijven van Frankrijk. Het maakt twee derde van de Franse auto's. In Frankrijk en ook in landen als Spanje en Italië... worden veel minder Peugeots en Citroëns verkocht. En dan het weer, nog veel zon en weinig wind. Het wordt 23 graden in het noordwesten... tot een graad of 29 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig, ook een paar stapelwolken... en ongeveer even warm. ANWB Verkeersinformatie er staat bijna 30 kilometer file alles bij elkaar... waarvan veel files naar het strand toe leiden. Om te beginnen op de A8 Amsterdam richting Zaandam... tussen Knopend Zaandam en Zaandijk, 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Voorburg en Den Haag Centrum, 2. A27 Goorkom richting Breda... voor Knopend sint Annabos 2 kilometer. 3 kilometer op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen... voor Knopend Markizaat. En verderop tussen Rilland en afrit Ierseke op Zeeland... 4 kilometer. A59 Os richting Zierikzee... tussen de Volkeraksluizen en de Mommel, vier. En verderop tussen Oosterland en de Zeelandbrug, 2 kilometer. En... N57 Rotterdam richting Ouddorp, 3 kilometer tussen Afrit Brielen en Hellevoetsluis. De N201, uit Hoorn richting Hilversum, is in beide richtingen dicht bij Kortehoef. En tussen Heemsteden en Zandvoort staat op de N201 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De belangrijke kieswet is in Duitsland afgekeurd. Zometeen gaan we naar correspondent Wouter Meijer. Ron Wit van Natuur en Milieu. U schreef deze week dat we als Europa 90 miljard kunnen verdienen... door de milieunormen aan te scherpen. Nou, daar bent u natuurlijk voor. 90 miljard voor heel Europa, wat betekent dat voor Nederland? Dat betekent ruwweg voor Nederland dat bedrijven en gezinnen 5 miljard besparen. Zometeen meer daarover. Eerst naar Utrecht, want daar is nieuws. Jeroen de Jager. Hier zijn Felix Meurders en Willemijn Veenhoven verslag hebben. Jeroen de Jager die is daarbij. Namelijk in Utrecht worden op dit moment gemeenteraadsleden geïnformeerd over die uh, asbestproblemen in de wijk Kanaleiland. We hadden het er eerder vandaag ook al over. Jeroen, wat is er tot nu toe besproken? Nou, uh, er zijn vooral heel veel vragen gesteld. Het is een uh, commissievergadering. Er zijn tien fracties aanwezig. Die kregen de gelegenheid om die vragen te stellen aan zowel uh, uh, local burgemeester Isabella als in uh, tegenstelling tot wat ik eerder meldde, toch ook uh, de directeur van uh, MiTros, de woningcorporatie Reutscheid. Uh, al die vragen die werden we gesteld, dat was wel een rijtje van een stuk of veertig vragen, denk ik. Eentje daarvan ging richting MiTros, waar net een nieuwe asbest. Deskundig was aangesteld. En er had dus een vacature in de krant gestaan. Hey. En dan zou er... Nu was de deskundigheid van Mitros in zaken asbest... voor de publicatie van die vacature. Heel belangrijk, wanneer werd de gemeente Mietros geïnformeerd? De wethouder zegt uh, op zondag. Is er daadwerkelijk niet eerder contact geweest? Uh, hoe worden de mensen die nu met vakantie zijn op de hoogte gebracht? Hoe is het toch mogelijk dat de vondst van asbest zo'n verrassing was? Uh, D66 kan zich niet voorstellen dat er niet op zijn minst een verdenking had moeten zijn geweest dat de asbest was. Dit waren vragen van D66 en zo kregen dus alle fracties de kans. Inmiddels uh, net weer begonnen was er even een schorsing. En nu krijgen uh, de lokale burgemeester en, en de directeur van Mitros de gelegenheid om uh, antwoord te geven op al die vragen. Eerder uh, zei je van... Ja, oh en nee, ik dacht er komt nog een quote. Die komt zo. Of ja, hoor, die, die, die... Zo, Ja, ik vind het... nee, ik dacht er komt wel wat op de ja, achtergrond. Maar nee, mijn vraag was: we hadden het er vorige uur over. Ik vroeg: van, wordt het uh, ontzettend ongezellig daar te zijn? Uh, dat zal wel meevallen met de toon. Nou, het, zijn, het is inderdaad uh, uh, geen uh, hele kritische uh, bijeenkomst. Dat zal pas uiteindelijk in augustus zijn, wanneer er een uh, raadsdebat is, een politiek debat. Dit is een informatiebijeenkomst. Feitelijke vragen die worden gesteld. En uh, uh, er werd eerst een toelichting gegeven uh, door Isabella, de lokale burgemeester, aan Reutscheid. En daar zat nog wel een interessant dingetje in. Er is namelijk uh, voor Mitros een groot capaciteitsprobleem om alle monsters te gaan onderzoeken. Er is al veel capaciteit op dit moment ingezet. De laboratoria werken op dit moment in een 24-uursdienst. Uh, maar we proberen nog steeds extra laboratoria te vinden om die monsters uh, allemaal te analyseren. Want uh, het aantal monsters wat genomen is, is 6.500. 33 per woning moeten we er nemen, gemiddeld, om een uh, woning goed te analyseren. En die moeten allemaal stuk voor stuk geanalyseerd worden. Dus dat is een, een enorme klus. Een gigantische klus, kun je wel zeggen. En uh, dat zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat de bewoners... want eerst moet de uitslag zijn van al die uh, monsters. Uh, het zal dus nog wel even duren, denk ik... Uh, voordat die bewoners allemaal terug kunnen naar hun huizen. Dat is sneu voor ze. Ja, dat is heel sneu. Nee. Wat zou je zeggen, Felix? Nee, ik wil wel doorgaan met het Duitse grondwettelijke hof. Dat heeft namelijk de Duitse kieswet afgekeurd. Dan zeg ik Jeroen de Jager, dankjewel. Tot later. Volgens die hoogste Duitse ja, rechter is namelijk die kieswet in strijd met de grondwet. Correspondent Wouter Meijer, goedemiddag, wat deugt er niet aan? Ik zou bijna zeggen, heb je even. Uh, die regels zijn namelijk heel erg ingewikkeld voor de verkiezingen... Voor de uh, elke kiezer in Duitsland heeft dan twee stemmen. Met de eerste kies je een kandidaat voor je kiesdistrict, net als in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Daarmee wordt dan de helft van de zetels verdeeld. De tweede stem geef je aan een partij, aan een lijst, net zoals in Nederland. Daarmee worden alle zetels verdeeld, inclusief die eerste helft. Nou, Het kan natuurlijk betekenen dat er dan in totaal te weinig zetels zijn om de mensen uit de eerste ronde een plek te geven. Dan krijgt de Bondsdag gewoon meer zetels. Je kan eigenlijk nooit zeggen hoeveel zetels de Bondsdag heeft. Dat verschilt elke vier jaar. Dan zijn er nog andere uh, mechanismes nodig, bijvoorbeeld omdat je als partij de deelstaat verschillende lijsten in kan leveren... met verschillende kandidaten. Dat zijn allemaal dingen die uh, misschien aardig bedacht zijn... maar die ertoe leiden dat er heel veel wiskundige modellen nodig zijn... mysterieuze berekeningen... voordat je weet hoeveel zetels er zijn en wie ze krijgt. En de rechters hebben nu gezegd dat is te ingewikkeld. Het is niet eerlijk uh, tussen de partijen. Grote partijen worden bijvoorbeeld bevoordeeld door dat systeem. En voor de kiezer vooral is het niet te begrijpen... dus is het ook niet democratisch. En de rechters hebben dus ook dat... Uh, jongens, dit kan niet, dit moeten we niet zo doen. Heeft u wel tips gegeven hoe het verder moet? Nee... Je kan natuurlijk uit het oordeel afleiden hoe het niet moet. Maar ze hebben niet gezegd hoe het wel moet. En het pijnlijke is dat al de tweede kieswet is die sneuvelt voor het Hoge Rechtshof. Uh, in 2008 hebben ze ook al gezegd dat het in strijd is met de grondwet. Alleen mochten toen de volgende verkiezingen nog wel volgens de oude wet worden gehouden. Uh, dus de huidige samenstelling van de bonds, is ook al in strijd met de grondwet eigenlijk. Nou, vorig jaar heeft toen de regering van Merkel een nieuwe kieswet... Kieswet door het parlement geloodst. De oppositie was daar tegen die stap. En de rechter krijgt dus nu gelijk. Maar nu hebben de rechters gezegd, we kunnen niet nog een keertje de ogen dichtknijpen voor de volgende verkiezingen. Dus nu moeten we voor de volgende bondsdagverkiezingen, september aan september volgend jaar, ruim een jaar nu nog, voor de volgende verkiezingen, moet er een heldere, eerlijke kieswet komen. Uh, gaat dat merken lukken? Ja, dat moet wel natuurlijk. Hè? Ja, ze heeft weinig andere keuze, want in september zijn die verkiezingen. Dus je moet, moet nog maar hopen dat uh, het kabinet niet eerder valt. Dus een reden is dus er meer om door te gaan tot september. Maar dat betekent natuurlijk dat er enorme haast is. Dat dat je eigenlijk in het voorjaar die nieuwe wet... door het parlement moet krijgen. Uh, dat is lastig, want de stemming hierover is heel erg emotioneel. Juist door die eerdere conflicten. Het is heel ingewikkeld. Dus een enorme kluif, uh, ook voor juristen... die moeten worden geraadpleegd. En als Merkel dan verder niks anders te doen had... maar zo midden in die eurocrisis... kan ze zo'n extra hoofdpijn dossier... natuurlijk eigenlijk mis als kiespijn, denk ik. Walter Meijer vanuit Berlijn. Radio 1. Sportzomer Tweets. En Luc kunnen we nooit missen als Kiespijn. Het <hums> goed nieuws. Het gaat uitstekend met Klaas-Jan Huntelaar... de voetballer van Schalke 04 en speler van dit EK... onderging een... Okay. Onderging een medische test. Omhoud ons via het KJ-huntelaar op de hoogte. Hij tweet: vandaag wat medische test ondergaan voor het nieuwe seizoen. Helemaal in orde. Longfunctie getest. Was zeer goed. Er zit er een foto bij. En daarna volgen nog wat tweets. Hij moest een fietstest doen voor de hartslag onder weerstand. Hard filmpje laten maken. hartonderzoek, Een bloedonderzoek. En Klaasjan was dus pico bello in orde. Op naar een nieuw seizoen. En dat seizoen begon dus gisteren. Schalke speelde tegen AC Milan. En dat ging niet zo best. KJ die tweet: 0-1 verloren van AC Milan. Emmanuel Gescoord nu net thuis en morgen weer vroeg na de training. Dus ga nu lekker op één oor. Slaap lekker, Klaasje. Dan, met Klaas-Jan gaat het dus medisch goed voor de wind. Maar met Wout Poels breken er ook betere tijden aan. De wielrenner viel in de Tour de France en schudde zijn mild... nier, brak ribben, heel akelig allemaal. Vandaag tweette hij een bericht dat het weer wat beter gaat. Op Ed Wout Poels tweet hij... Mijn Tour duurde twee dagen langer, eindelijk thuis nog een lange weg te gaan... maar beetje bij beetje gaat het de goede kant op. Veel reacties uiteraard op dat bericht. Ed Harriet van der Linden vindt het fijn dat Wout weer thuis is. De beste plek waar je aan je herstel kunt werken. Hoop dat je weer op hetzelfde niveau terugkomt... Monique die tweet via Monique Wijnhoven een gelukwens. Goed herstellen en dan in 2013 naar Parijs. En Gerda van Stelten tweet het ook. Op G van Stelten zegt ze fijn dat je weer thuis bent, maar neem vooral je rust. En als alles mee zit hoop ik je weer te interviewen op je eigen vendags. Dus Wout, Gerda komt nog naar je toe deze zomer. Uiteindelijk was er ook nog een spannende wedstrijd gisteren in Stiphout. Uh, de sprinter uh, Grijpel, ja zeker. De sprinter Grijpel, die won dat rondje nipt voor Sagan. Dat is allemaal heel lastig. Wielrenner Bobby Traxel vond het supermooi. Een snelle en lastige koers, zegt hij op Bobby Traxel. Dat zegt misschien ook wat over Bobby Draxel. En zijn collega Bart van Haren tweet op Ed Bart van Haren... en zegt gisteren mooi rondjes gedraaid in stiphout... geklopt door Grijpel en Sagan en heel wat anderen vanavond naar Gaam. En John van den Akker is oud wielrenner, wielrenner en nu rennersmanager. Hij begeleidt tijdens deze cash dagen wielrenner Soebel Hij tweet terug van eerste criterium met Soebel in mijn auto... nu even rustig praten naar een dag stress. Hashtag fiets kwijt op vliegveld. En verder natuurlijk heel veel Olympische Spelen op de Twitter. Mathias van den Vremde komt uit België en maakt zich een beetje zorgen. Hij zegt, als ik sommige Belgische atleten bezig hoor in interviews slash filmpjes, denk ik eerder aan een schoolreisje naar Londen dan, dan aan de Olympische Spelen. En het Kaap heeft het te zwaar deze dagen. Ze tweet, jasses, eerst voetbal, toen de toeren, krijgen we nu die vreselijke Olympische Spelen ook nog. <laughs> en Gijs die wijst er nog even op dat het vandaag al gaat beginnen. Officieel starten de Olympische Spelen vrijdag, maar vandaag en morgen wordt er ook al gevoetbald in de poolfases. En daar heeft die gijs gelijk in, om vijf uur begint Groot-Brittannië te spelen tegen Nieuw-Zeeland. Straks rond half vijf, meer tweets bij Lucelle Carrasso en Tom van het Hashtag. Hekje, Tom van het Hekje. Uh, Tom van het Hekje. Ja. Ja, ja, Luc, ja, ik, ik, Luc uh, tot straks dan. Okay. Even tussendoor, Black Slate, zo'n reggae band. En hebben wat uh, albums uitgebracht, tussen 1982 en 1985. Daarna werd de keyboard player doodgeschoten op Jamaica. Toen was het afgelopen. Black Slate met Amigo. Tik, tik, denk ik hoor. Halverwege houden ze in één keer op zo. <laughs> uh, boom. Dan denk je, dit is afgelopen. Nee, gaat nog een tijdje door. En dan toch een fade-out aan het eind. Amigo. Oeh, oeh, oeh. Dat, dat mag nooit, hè? Black slate. Nee. Fade-out, nou. nee, zeggen de kenners. Nou. Europa heeft 90 miljard euro voor het oprapen als de energienormen voor... Nog een keer, even iets meer nadruk. Europa heeft 90 miljard euro voor het oprapen als de energienormen voor elektrische apparaten worden aangescherpt. Nou, in een tijd uh, waar overal moet worden bezuinigd, lijkt dat een makkelijke en hele slimme manier om de lasten wat te verlichten. Dat zegt tenminste Ron Wit, verbonden aan natuur en milieu. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook aan de telefoon Richard Tol, hoogleraar economie aan de University of Sussex en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen nog voor u. En u bent het uh, daar niet mee eens. Wat wel mooi is bij een debat. Um, Bronwit, we beginnen bij u. Um, u zegt um, 90 miljard kunnen we uh, licht voor het oprapen. U zei net dat het komt meer op 5 miljard voor Nederland. Waar halen we dat vandaan als we, dit, als we het over dit, uh, deze zaak hebben? Nou, als Europa die bepaalt met energienormen... hoeveel energieapparaten in Europa mogen gebruiken... zoals koelkasten, tv's, boilers, heaters, noem het allemaal maar op... en als die normen iets strenger worden gemaakt... dan betekent het dat de apparaten die heel veel energie sleuren, die worden dan eigenlijk geweerd uit de markt. Dat betekent ook dat je daarmee de consumenten beschermt... tegen een hoge energierekening. En nou blijkt het zo te zijn dat als je die apparaten iets zuiniger maakt... dat het soms iets meer kost dat een apparaat een tien keer duurder wordt... maar dat je dat de factor 4 meer terugverdient... tijdens de levensduur van, die, van dat apparaat. Want daar heb je van die labeltjes op zitten, hè? Uh, A en A2 en A3 hoe heet dat precies? Dat klopt inderdaad. Je hebt de, als een je, als je consument naar de winkel gaat... dan zie je dus de A, B, C en D energielabels... Maar ook met plusjes bij de A. En dan blijkt het verschil tussen een A met drie plussen... en een A met één plus... blijkt wel 50% van energiegebruik te zijn. Echt waar? Ja, dat is echt uh, gigantisch. En dat betekent dus eigenlijk dat, dat de mensen uh, voor de gek worden gehouden. En dus meer uh, kosten maken. Dus en u zegt, nou, als er nou nog strengere energienormen worden... dan wordt zo TV, uh, staat zo'n tv nog minder te loeien, om maar even te zeggen. Of zo'n koelkast. En dan hou je dus geld in je portemonnee... en dan geef je als gezin minder geld uit aan je energierekening. Dat klopt uh, exact. Dus en, met name... De de heeft het geloof ik over 280 euro per gezin per jaar. Hè? Dat is een gemiddelde voor Europa. En waarschijnlijk ligt het voor Nederland iets hoger... omdat wij uh, meer apparaten in huis hebben. Oké, okay, ligt het zelfs nog iets hoger. En dan kunnen we dat geld natuurlijk weer lekker besteden aan... nou ja, maakt niet uit wat, maar in ieder geval iets... om de economie erbovenop te helpen. Dus dat is ook nog goed voor de economie, zegt u. En dan hebben we aan de andere kant Richard Toll. U zegt nee, dat is volstrekt onzin. Um, ja, er zijn uh, een aantal van dit soort schattingen in de omloop... Over uh, het algemeen zijn ze onbetrouwbaar. Ik heb geprobeerd uh, na te gaan waar die 90 miljard nu eigenlijk vandaan komt. En uh, Daar ben ik helaas niet in geslaagd. Het is, uh, het is vrij onduidelijk waar dit getal nu precies op gebaseerd is. Maar één getal uh, heb ik wel kunnen achterhalen. Um, in feite uh, is het scenario als volgt. Je betaalt meer voor zeg een koelkast... En dat doe je nu en dan in de toekomst betaal je minder voor je energierekening. Dus het hangt heel sterk af van hoe je die toekomstige eh, besparingen afweegt tegen je huidige eh, uitgaven. En dat hangt natuurlijk vanaf eh, van hoe hoog is de rentevoet, hoe makkelijk eh, kun je geld lenen. Maar meneer, meneer dat... Wit zegt dan betaal je wel een tientje extra voor je televisie of misschien 20 euro. Maar daar bespaar je zoveel mee dat je uiteindelijk geld overhoudt. Ja, maar die afweging hangt dus af eh, van de veronderstelde rentevoet. Um, dus dat kunnen we niet zo scherp dat zeggen. Het, bedoelt, dat ja. het, rapport, het achterliggende rapport vanuit gegaan is dat uh, mensen toegang hebben tot onbeperkt en heel goedkoop uh, kapitaal. Uh, het rapport was niet helemaal duidelijk of ze nu 4,5% of 5,5% hebben aangenomen. Maar dat doet er niet zoveel toe. Want de werkelijke schaduwprijs van kapitaal uh, voor huishoudens ligt meer in de orde van 15 of 20%. En op het moment dat je een meer realistische aanname in die berekeningen stopt dan verdwijnen die 90 miljard eh, als sneeuw voor de zon. En u, zegt u dan op deze manier... dus de, de apparaten energie zuiniger maken levert helemaal geen geld op? Kost misschien alleen maar geld? Uh, in, huishoudens kunnen nu al zo'n apparaat kopen als ze dat willen. Ze zijn op de markt, uh, dus als dat zich loont voor huishoudens... dan kunnen ze dat doen. Het feit dat ze dat niet doen, geeft aan dat er... Dat het, het, het kostenplaatje anders is als ja. uh, natuur en milieu ons wil nou. doen geloven. Nou, meneer Wits. Het is onzin. Ja, nee. Ik, wij hebben dit natuurlijk laten onderzoeken door een onderzoeksbureau Ecofis in Utrecht. Daarnaast is er ook een Amerikaanse studie die tot dezelfde conclusies komt. En over die rentevoet gesproken, die, die valt in het niet bij de besparingen die, die gedaan worden. En wij zijn uitgegaan van een natuurlijk beslissmoment. Dus het is niet zo dat alle consumenten nu mas naar de winkel moeten gaan uh, lopen om een uh, zuinig apparaat te kopen. Nee, dat, do dat doen ze pas als het apparaat uh, zeg maar, uh, klaar is, hè, de levensduur beëindigd is. Mm. En dus op dat moment pas weer normaal uh, een, een aankoop doen. En dus hoeven dus niet uh, een extra kapitaal gaan, uh, gaan gebruiken. Dus die rente, dat, dat, dat is niet zo belangrijk voor? Nou, dat is een kleine factor, maar het is niet zo'n grote factor. Met de tol, als, uh, let u erop de... op het moment dat u een koelkast koopt op uh, a of a 3 Natuurlijk, maar ik let ook op, op de prijs. En hoe, hoe meer plusjes er achter de A staan, hoe duurder het apparaat is. En dan denkt u: ik sta hem toch maar niet aan? Ik doe toch maar een A-plusje? Uh, ja, we, we, we kopen natuurlijk niet elke ja, dag een ijskast. Uh. Nee, maar dat snap ik. Maar stel dat je voor zo'n grote uitgave staat, heeft hij vast wel eens gestaan in het verleden? Ja, ja, ja, natuurlijk. Dan, dan bent u toch een kniepert en dan kijkt u naar de portemonnee? Ja. Uh, dan uit van, van wat is de verhouding tussen de aanschafprijs en het energiegebruik. Mm. En niet alleen van het energiegebruik natuurlijk. Even, uh, meneer Wit, u zegt ook, um, niet alleen levert het geld op... Um, maar zo op een andere manier nog heel goed, want het levert ook heel veel banen op. Dat klopt, ja. Uh, op, om, om door producten dus, of huishoudelijke apparaten energiezuiniger te maken. Hoe ziet u dat dan? Ja, dat zit, uh, zit als volgt. Um, doordat die normen strenger worden en dus apparaten minder energie gaan gebruiken... betekent dat we minder gas en elektriciteit hoeven te uh, gebruiken... In Europa. En dat betekent dat, dat de elektriciteitssector minder gaat, uh, gaat omzetten. Maar dat geld dat, dat houden de gezinnen en de bedrijven wel over. En dat gaan ze dan vervolgens investeren in andere sectoren. En het is in het algemeen zo dat de elektriciteitssector en de gassector... dat er weinig uh, werkgelegenheid zit. Dus de arbeidsintensiteit is uh, relatief laag. Terwijl in andere sectoren, als je dat daar gaat besteden... bijvoorbeeld in de toerisme uh, of, of gewoon een nieuwe bank gaat kopen... dan zit daar over het algemeen uh, meer werkgelegenheid in. En dat is, uh, dat is uh, wat uh, berekend is... En hoeveel banen levert het op, denkt u? Dat, le dat levert in Europa. Op uh, 1 miljoen uh, banen kan dat extra opleveren. En zeg maar voor Nederland uh, ruwweg 50.000 uh, banen. Zo, nou, dat is, uh, dat is nogal wat in deze tijden, meneer Tol. Het is inderdaad een groot getal. Het is een schokkend getal. Uh, als dit waar zou zijn, als het zo makkelijk zou zijn... om de werkloosheid op te lossen, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Um, het, het, ik... Ik ben er inderdaad, eh, wederom is er, ben ik er niet in geslaagd om te achterhalen waar deze getallen nu precies vandaan komen. Het lijken Amerikaanse getallen of Indiënse getallen in plaats van Europese getallen. Uh, en het lijken bruto getallen te zijn in plaats van netto getallen. Als je natuurlijk nee, dat zijn en... geen bruto getallen, zijn netto getallen. We hebben de eerste aanschafkosten van, uh, van die extra uh, innovaties eraf getrokken. En dit zijn netto bedragen. En we zijn uh, daarnaast een Amerikaanse studie, ook een Europese studie... maar de Amerikaanse studie was het leidend. En daarbij hebben we ook nog conservatief, uh, conservatieve gegevens uh, genomen. Dus we hebben zeg maar de zogenoemde rebound effecten. Het feit dat je dan als apparaten zuiniger worden, dat je ze dan langer aan laat staan, bijvoorbeeld een tuinlamp... Dat hebben we er ook nog weer van afgetrokken, dus in werkelijkheid zou het nog zelfs hoger kunnen zijn de werkgelegenheid. Ik heb geen eens een tuinlam. Jij? Uh, nee, ik een tuin, maar nee, nee, volgens mij niet. Maar ik vind het nog een, op een ander punt interessant wat de heer Tol zegt. De Europese Commissie en, de, en alle Europese landen samen... die werken al langer aan energienormen voor, voor auto's, voor apparaten en, en dergelijke. En dat doen ze natuurlijk niet voor niks, omdat ze weten dat het gewoon veel geld oplevert. Je ziet bijvoorbeeld dat op het gebied van uh, auto's doen we datzelfde. We hebben ook energienormen. En je ziet dat, dat, dat, dat Europese auto's als BMW en Volkswagen het gigantisch goed doen in China... Dus Ondanks die normen blijven ze gewoon heel goed presteren op economisch gebied. En dat is ook het interessante aan die normen, is dat als je die, die, die strenger maakt in Europa, dat ook Chinese fabrikanten, als die hier een product op de markt brengen, dat die ook aan die normen moeten voldoen. Dus het gaat niet ten koste van onze concurrentiepositie. Nou, meneer hoort Het is het echt falikant om. Want? Um, <lacht> nou, ik. Uh, uh, uh, uh, dit zijn studies die gedaan zijn uh, door ingenieurs. Um, en ik zou nooit een brug oversteken die gebouwd is uh, door een econoom. Uh, en wellicht is het ook niet verstandig om een kostenschatting of een, uh, uh, uh, een werkgelegenheidsschatting van een ingenieur te vertrouwen. Um, Dat heeft u wel vooropgesteld. Ik hoor nog geen inhoudelijke argumenten. Uh, uh, zo, zoals gezegd, ik had grote moeite om te achterhalen... waar deze getallen nu eigenlijk vandaan komen. Uh, want de studie zelf... Uh, dit, dit, uh, we praten over een uh, stuk in het NRC... dat gebaseerd is op een stuk voor milie, natuur en milieu... dat wederom gebaseerd is op, op vier verschillende achtergrondstudies... die ieder niet goed gedocumenteerd zijn. Dus het is heel moeilijk om te achterhalen wat nu eigenlijk aangenomen is. Uh, economische studies laten zien dat als je energie duurder maakt... dan groeit eh, de economie langzamer... en daardoor wordt er minder werkgelegenheid eh, geschapen. Als, er, als je natuurlijk de aanname maakt... dat milieubeleid economische groei versnelt... en er is geen enkele empirische basis eh, om dat aan te nemen... maar als je dat aanneemt, dan schep je inderdaad banen. Maar als je een, een realistische aanname eh, in je studie stopt, dan gebeurt dat niet. En wat we gezien hebben in alle data die we hebben, en alle theorie die we hebben... en alle modellen die gebruikt zijn voor dit soort schattingen... laten zien dat de, economie, de economische groei zich vertraagt... en een minder werkgelegenheid verschapeld wordt. Ik kan in ieder geval concluderen dat u het... Die hele dat grote u getallen het, die genoemd worden van, van 1 miljoen ja, banen... Daar bent u niet over van overtuigd. ...zijn getallen als we allemaal een nieuwe Ja, maar daar, daar hebben we het net over gehad en meneer Wit zei dat dat niet zo is. Um, volgens mij komt u echt van links en rechts van volstrekt andere standpunten. In ieder geval vandaag niet nader tot elkaar... Ik denk, ik stel voor dat u buiten de uitzending nog even de gezellig af gaat babbelen. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor dit gesprek. rond Wit van Natuur en Milieu. En Richard Tol, hoogleraar economie aan de University of Sussex en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dank u ik wel. Ik ga wel op die plusjes letten hoor, als ik een koelkast ga kopen. Jan van der Putten met de hoofdpunt uit het nieuws. Het is nog niet bekend welke ontruimde woningen in Utrecht met asbest zijn besmet. Vanavond worden de eerste resultaten verwacht, zei de directeur van Mitros, de woningbouwvereniging, tijdens een bijpraatsessie voor gemeenteraadsleden van Utrecht. Mitros heeft de grootste moeite om alle monsters op korte termijn te analyseren. Er zijn 6.500 monsters genomen, minimaal 33 per woning. De Britse vakbond voor douanepersoneel heeft de stakingsoproep voor morgen ingetrokken. De douaniers op luchthavens en in de zeehavens zouden een dag voor het begin van de Olympische Spelen het werk neerleggen uit protest tegen de hoge werkdruk en de bezuinigingen. Maar het gaat niet door. De ziekenhuizen zijn verbaasd dat D66 hardere maatregelen wil tegen patiënten... die niet komen opdagen voor een afspraak. De Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat daar al aan wordt gewerkt. In de grote steden zijn al systemen ingevoerd om mensen aan een afspraak te herinneren. En in Rotterdam zijn vanochtend 300 passagiers uit een gestrande Vira-trein gehaald. Die trein zat zeker een uur vast in de tunnel bij de Overschiese Kleiweg. Volgens de NS was er een technisch probleem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is nu overal in het land zonnig en op de meeste plaatsen ligt de temperatuur al boven 25 graden. Alleen aan de kust blijft de temperatuur nog wat achter. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 23 graden aan zee en 27 tot 29 graden in het binnenland. Het blijft zonnig en droog. De wind komt vandaag uit het noorden tot noordoosten en is zwak aan zee, matig van kracht. Vanavond blijft het ook rustig en helder. Het blijft ook nog lang aangenaam buiten. Vannacht uiteindelijk koelt het af naar een graad of 14. En er ontstaan in de loop van de nacht zeer plaatselijk een paar ondiepe mistbanken. Morgen donderdag volgt opnieuw een zomerse dag met veel zon en maxima tussen 23 en 29 graden. Vrijdag opnieuw een warme zomerse dag. Later op de dag wel meer stapelwolken. En aan het eind van de dag en in de avond kans op een lokale onweersbui. In het weekend wordt het geleidelijk aan minder warm. Op zaterdag 24 graden, zondag 22 graden. Daarbij een wisselend bewolkt weerbeeld, af en toe zon en eh, lokaal een buitje. ANWB-verkeersinformatie met files op de A8, Amsterdam naar Zaandam. Bij Zaandijk 2 kilometer, daar is een vrachtwagen stilgevallen... die blokkeert uit de rechte rijstrook. Op de A9 richting Alkmaar is bij Knop het Vels een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer en zijn 3 rijstroken dicht. Strandvides op de A12 richting Den Haag. Voor de naast Centrum 2 kilometer. A58 richting Vlissingen tussen Knop het Markezaad en Af het Ierseke 5 kilometer. En op de A59 Os richting Ziedikzee bij Den Bosch... En verderop voor de aansluiting N256 ook 2 kilometer. Op de N57 Rotterdam richting Aouddorp. Daar staat tussen afrit Brille en Helvoetsluis 3 kilometer. En richting Zandvoort op de N201. Daar staat tussen Heemstede en Zandvoort 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe zit het met de sportpassie van Jacobine Geel? En eindelijk een keertje goed nieuws. Het is lang geleden dat er zo weinig plofkraken waren, melden de banken. En een stilstaande trein in Rotterdam zorgt voor flinke overlast. Meer hoort u zometeen. Raccoon. Raccoon. Stuck in a van, as far away as I Stuck in a moon So far away That it couldn't be good My back heard net Screw and Screw the young and insane We travel in vain but The dreams are the same So Stick by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 I'll stick by you forever, you didn't do it in vain, oh no, never in vain. Liverpool, Rain. Je zo'n trein zitten. En die staat dan vast in een tunnel bij de Overschieze Kleiweg. Het is een vira trein Dat is een hele moderne trein. 300 passagiers zaten erin. Zitten ze er nog in? Dat is de vraag, Kees Rutte, woordvoerder van de NS. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat gaat snel. Uh, hoe lang <laughs> hebben ze vastgezeten? Nou, de reizigers zijn er gelukkig momenteel uh, allemaal uit. De trein is rond kwart over tien vanochtend uh, gestrand. Uh, binnen een uur waren er bussen ter plekke en uh, onze laatste informatie zegt dat uh, ongeveer anderhalf uur nadat het gestrand is alle reizigers de trein hebben verlaten. U zegt uh, ze zijn er gelukkig heel snel uitgekomen. Ik denk dan een uur, anderhalf uur wachten in de bloedhitte? Nee, nou ja, de trein stond natuurlijk in een uh, uh, tunnel, dus dat maakt dus dat, uh, kom... in, de, in de schaduw inderdaad. Ik heb begrepen dat er ook uh, deuren zijn opengezet om uh, voldoende frisse lucht uh, binnen te laten. Um, maar dat maakt het wel wat complexer inderdaad, om mensen te evacueren. En waardoor is de trein gestrand? Dat is momenteel nog niet precies uh, bekend. Het gaat in ieder geval om een uh, technische storing, een technisch defect. En ja, waaraan? Dat is nog uh, uh, niet helemaal duidelijk, dat wordt momenteel onderzocht. Maar hoe weet u dan dat het een technische storing is? <laughs> dat is een goede vraag. Dat is de informatie die ik tot nu toe heb uh, doorgekregen... van uh, de mensen die dat aan het uitzoeken zijn... Kunt u ze dan nog eens vragen hoe dat zit? <laughs> nou, we waren er in februari ook al uh, problemen met Vira treinen En toen zaten passagiers ook lang vast in een trein. Zijn die treinen een beetje storingsgevoeliger? Uh, nou, nee, het is niet per se zo dat de Vira een uh, storingsgevoelige trein is. Het is natuurlijk uh, uh, erg vervelend als de storingen zich voordoen... en reizigers uh, vastzitten. Uh, nou, we doen er alles aan om reizigers natuurlijk zo goed mogelijk... op hun bestemming te krijgen. Ja, en, dat hoort zo, dus een kent is. Uh, ja. En dat hoort er toch bij? Dus, maar het is niet zo dat ze storingsgevoeliger zijn? Uh, nee, dat is, uh, niet, bij mij, dat is informatie niet bij mij bekend. En die bussen die zijn ingezet, uh, die rijden door tot waar zijn ze overgestapt? Uh, ze zijn in de richting van uh, Schiphol gegaan. De uh, trein kwam uit uh, Breda en uh, reed richting het noorden. Dus de, de passagiers worden richting hun einde stemming gebracht. Maak u danken. Kees Rutte. Graag gedaan. Waar zit de sportpassie van bekende Nederlanders? Dat vragen wij ons deze sportzomer af. Toen wij het tv-theologen en presentatrice Jacobine Geel vroegen... hoefden ze niet lang na te denken. Ja, ik leg hem nu gewoon op het gras. Hè. En uh, dan let ik heel goed op hoe ik mijn voeten zet. Want een beetje al hè, links van het midden, de bal. En dan, uh, nou ja, dan ga je de swing maken, dus dan doe je de stok. Nou. Oh, oh, sorry. Okay, dus, maar ik sta ook dus, op een hele verkeerde plek. Jij ja, staat echt op, ja. totaal fout, sta jij echt. Ik nu op een veilige ja, plek staan, want mevrouw Jacobine Geel is levensgevaarlijk als even. ze een golfclub in de handen heeft. Zie, dat doe ik, dan doe ik dus iets niet Die goed. Die heeft een beetje een afwijking naar links. Komt dat ook, zou op een uh, baan niet goed komen. Dan ja. is het uitkijken voor de omstanders. Nou, dat moet je gewoon niet hebben, nee. Jacobine Geel, televisietheologe. We kennen haar van het... Uh, Duiden van grote religieuze bijeenkomsten van het Koninklijk Huis, begrafenissen, huwelijken. En haar grote passie is golven. Nou, die gaat prachtig, die gaat prachtig. Oh, net over het eilandje. Dat is toch zo'n 140 meter. Je wil natuurlijk heel graag weten of die ver komt, maar zodra je dat gaat volgen, dan gaat die, die bal gaat niet, gaat niet weg. Dus je moet eigenlijk kijk, blijven kijken naar de plek waar de bal ligt en lag. Want anders dan, ja, dan slaat hij met een enorme afwijking en niet ver genoeg. Dus als, als je heel erg eager naar die bal kijkt Precies. en dan, dan, dus dan, allemaal, je kijkt hem na. Het gaat allemaal over loslaten. Golf, eigenlijk. Het gaat niet over presteren. De bal doet het werk, de stok doet het werk en jij volgt. Water is iets verschrikkelijks. Zo'n dwingende kracht... Bij golf. Je slaat gewoon altijd het water in. Nee, de angst dat je, ja, dat je dus, die bal dus, daar ook inslaat, die, die, die vervult dus echt, zichzelf. Het is een soort vertigo, maar dan anders. Hè? Dus hoogtevrees is ook van, ik, ik, ik ga gewoon de diepte in. En dan kom je bij een waterhol en denk je... nou, nu doe ik net alsof het water niet bestaat. Nou, ik heb één keer gehad dat ik gewoon vijf ballen kwijtraakte. Vijf ballen op één hol. De groene banen van de, de golfbaan in Naarden glimmen ons tegemoet. Rode en gele vlaggetjes bij de hols. Dat hele mooie tapijtje wat je daar ziet, dat is de green. En de green is natuurlijk de plek waar je moet komen bij elke hole, Want daar is dat holletje waar de bal in moet uiteindelijk. Dus dat verlossende geluid van plop, plop, plop. <gacht> dat wil je elke hole horen. Dit is een heel ander ding. de putter. En dat is dus een veel subtieler spel. Waarbij het er heel erg om gaat dat je de baan leest. En dat je, dat je ziet hoe de, hoe de bollingen lopen. En of, of het gras een beetje... Ja, de vochtigheid van het gras maakt heel veel uit voor de snelheid van de bal. Dus hoe hard je uh, tikt. Dus dat is een zo subtiel spel. Dus dan ben je heel tevreden dat je in twee, drie slagen op de green ligt. En daarna heb je nog vier slagen nodig. Om het alsnog te ver... ver uh... Om het totaal te verpesten, de scoren. Echt fantastisch is dat. De eerste slag van Jacobine Geel. Na veel moeite op de green gekomen. Komt ongeveer een meter op afstand van de put tot stilstand. Dat is een hele aardige... Maar dit zijn de, de pijnlijke momenten als het hier misgaat. Ja, dit is uh, spannend, zeker als iemand met een microfoon bijstaat. Als we de spanning ook opvoeren, het moet binnen drie slagen. Min één. Bevredigend hoor, moet ik zeggen. Dit is weer te hard, zie je? Dat is uh, heel subtiel, hè? Het is techniek, het is, het is ook wel mentaal. Het is heel erg mentaal, vind ik, golf. En dat vind ik ook leuk aan, moet ik zeggen. Het is jij met de bal en de beweging tegen het parcours. Dat is het. En ik ben heb ontdekt dat ik eigenlijk heel vergevingsgezind ben ten opzichte van mezelf bij golf. Dus ik kan het ook wel weer loslaten als er een bal even niet zo goed ging. En denk ik, nou, volgende keer beter. Dus dat maakt het wel dat ik altijd een soort ruimte in mijn hoofd niet alleen hou, maar ook wel krijg door golven. Wat ik heel lekker vind. Je moet vergevingsgezind zijn? Ja, want je moet het, dus niet, uh, je moet het jezelf niet kwalijk nemen als het even niet gaat. Het is wel een hele spirituele, theologische gedachte... dat je jezelf moet kunnen vergeven in dit spel. Ja, maar om Ik goed moet te zeggen spelen. dat ik om die reden golf ook altijd wel een soort yoga heb gevonden. Dus in die zin is het ook wel, vind ik, ja, spiritueel. Want ik vind het leven en, en, en godsdienst... het is toch ook een manier om ego los te laten, een beetje. Ik concentreer me niet heel goed meer. Dit is, uh... Maar met putten gaat het vrij snel achter elkaar. Het zijn natuurlijk hele korte afstandjes, eigenlijk. En het telt snel door. Want drie slagen op de green is niks. Terwijl drie slagen in het veld dan, dan ben je 200 meter verder of 250 of 300. Ja. Dus jezelf vergeven in zo'n stadium is nog belangrijker dan aan het begin? Zeker. Maar ja, ik, ik beschouw de green altijd maar als één dingetje. Dus je vergeeft jezelf niet per slag, maar per green. Dat is het beste. Want anders dan gaat het, uh, wordt het te veel van je gevraagd. <laughs> Dit is natuurlijk de ergste. Als je die dan nog mist, hè? Jacobine Geel. En de vraag is, wie sleept er met het kaartje? That's candle. Volgens is dat gerommel in die familie begonnen bij Sean Elliott. En de hand heeft echt Jan en alle dit nummer gezongen. Trinity Lopez, The Stylistics, Lee Curtis, nou, noem maar op. En ook Madness dus. Ik vind het een lekker nummer. Ja. Dat is even een favoriete, moet ik zeggen, van hun. Oh, oh, oh, oh. Het aantal plofkraken van pinautomaten en het aantal bankovervallen daalt aanzienlijk. Dat maakt de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag bekend. Yvonne Willemsen, hoofdcriminaliteitsbeheersing Nederlandse Vereniging Wat van nog, Banken. Wat nog even, hoe heet dat? hoofdcriminaliteitsbeheersing van de Nederlandse Vereniging van Banken. Yvonne, goedemiddag. Dag, goeiemiddag. Uh, Mooie titel, hè? Ja, dat is heel wat, ja, ja. Maar u bent bijna uw baan kwijt als ik het zo hoor. Nou, nee, ja. Het zou mooi zijn als ik mijn baan kwijt zou zijn als het uh, tegenvolgen was die onthouden van uh, de daling. Uh. Um, maar ik ben bang dat, uh, dat het zo vaak uh, niet zoals zal lopen, helaas. Hoe, hoe groot is die daling? De daling is best uh, fors. Uh, we hadden vorig jaar, uh, het eerste half jaar, 72 uh, aanvallen op uh, geldautomaten, Ramkraken mm -hmm. en plofkraken. En uh, het eerste half jaar is, uh, zijn er nog steeds 53. Uh, dus eigenlijk uh, zien we een daling. Maar ja, het fenomeen is nog steeds wel zodanig dat we daar nog steeds wel uh, heel bezorgd over zijn. Uh, een, een ramkraken is duidelijk. En een plofkraak is dat je de boel uh, opblaast. Um, of nee, dat je hem open... open... Ja, met, met gas geloof ik, hè? Ja. dat was een plofkraak. Ja, ja dat is een plofkraak. Oké, okay, ja. dus dat is een plofkraak en ramkraak een beetje gedaald, maar het aantal bankovervallen ja, is, ja. Ja. <laughs> is, ja. is helemaal gedaald. Dat is helemaal gedaald. En zeker als je het afzet, zeg maar, zo'n twintig jaar geleden, toen hadden we nog uh, zo'n 570 overvallen. Ja. En uh, vorig jaar nog maar zeven, het eerste half jaar van dit jaar is dat echt uh, nog maar gedaald tot vier. Dus eigenlijk is het, uh, ja, het is beroep enorm. van de ouderwetse bankovervaller is wel... Um, bij, dat is wel een is beetje, verdwenen. Een, is Bijna is jammer. Een. Dat was toch wel een romantisch idee. Wat, wat is er met die, met die ouderwetse bankovervallen gebeurd dan? Nou, ik denk dat hij wel geleerd heeft van het feit... dat er eigenlijk niet meer uh, taal is bij een bank. Hè? Er is geen buit meer... Er is dus heel weinig contant geld. Eh, als u naar een bankfiliaal gaat om daar geld te halen, dan wordt in heel veel gevallen verwezen naar de geldautomaat die daar staat. En dus is het voor een... Gaat u maar, maar, daar maar de boel beroven? Nou ja, niet beroven, maar daar wordt de klant, kan daar zijn geld halen. En vroeger had je natuurlijk echt dat er nog veel meer contant geld aanwezig was bij een bank. En was het voor ook een, een overvaller veel lucratiever om het daar te halen. Nou, wat zijn ze nou gaan doen, die bankovervallers? Nou ja, ik denk dat ze naar andere eh, misschien andere branches hebben gekeken. En je ziet dus dat bank, dat dat er nog steeds wel overvallen natuurlijk op eh, andere winkeliers zijn. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat er inderdaad eh, de geldautomaat eh, sinds een aantal jaren gewoon eh, het aandacht van de criminelen heeft. Ja, maar Dat is toch ook een soort bankoverval? Ja, het is iets anders. Kijk, het erg van een bankoverval is dat je altijd veel lichamelijk uh, letsel hebt. Let. Ook de trauma voor de ah. bankmedewerkers en de klanten die daar zijn is natuurlijk wel wat groter. Um, en kijk, een machine is een machine en dat die wordt aangevallen is natuurlijk heel vervelend. Uh, maar dat blijft ja. natuurlijk gewoon een machine. Goed, ze zijn dus op zich gaan richten op de pinautomaten. En ik kan me zo voorstellen dat er uh, veel meer op internet uh, wordt gedaan. Cybercrime. Cybercrime, ja, maar het is echt wel een hele andere vorm van, uh, van criminaliteit. Ik denk niet dat de ouderwetse bankovervaller. die, die, die snapt dat?. Niet? De expertise heeft om echt uh, dat soort. Uh, fraudes uh, te plegen. Uh, maar je ziet wel inderdaad een, een, een shift van. Uh, dus voor de schade ja. zeg maar, van, van bankovervallen naar, naar de fraude. Nee, ik ja. krijg af en toe van die mailtjes waarin dan gevraagd wordt: uh, zogenaamd ben ik nog geld verschuldigd? En uh, nou ja, die krijgt iedereen die mailtjes ja. of je even 3000 Deze euro richting. wil overmaken. Daar ja. hoef je niet uh, al te groot licht voor te zijn, geloof ik. Nee, nee, dat, maar of dat nou inderdaad de ouderwetse bankovervallen die zich op dat terrein, dat. dat denk ik oh. eigenlijk niet. Maar je ziet inderdaad steeds natuurlijk verschuivingen van criminaliteitsvormen. Ja, maar goed, op zich dus heel goed nieuws voor u. Is dit ook Europees gezien zo? Nou, je ziet inderdaad dat uh, overvallen over het algemeen wel afnemen. Um, dit, maar en ook het fenomeen van uh, de aanvallen van de geldautomaten komt in alle Europese landen wel voor. Het ene land wat meer, het andere wat minder. Um, maar het is niet zo dat het een puur Nederlands uh, fenomeen is inderdaad. Over twee jaar bent u uw baan kwijt met een beetje mazzel. Nou ja, uh, vast, ik ben bang dat criminelen altijd wel nieuwe... Uh, ...manieren vinden om, uh, om geld uh, te vinden. Dus uh, voorlopig denk ik dat ik nog wel even kan blijven zitten. Goed, dank u wel. Yvonne Willemsen ja? met die mooie titel... ...Hoofdcriminaliteitsbeheersing, Nederlandse Vereniging van Banken. Drie Nederlanders zijn met een opgeklamte oude brandweerauto... ...naar Griekenland aan het rijden... ...om daar te gaan blussen als er zich een bosband voordoet. En een van die spuitgasten is aan de telefoon, Mark Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar rijden jullie Hallo. nu? Over. Sorry? Waar rijden jullie nu? Wij zijn ongeveer drie uur van Brindisi af. En dat is in de hak van Italië, Zuid-Italië. Waar we hopelijk om zeven uur uh, een ferry uh, nemen en oversteken naar Igoumenitsa in Griekenland. En Dan, dus dan komen jullie eraan en op een gegeven moment dan rijden jullie daar met die brandweerhaven juichend. Uh, want daar staan ze met een heel groot ontvangstcomité jullie op te wachten. Dat hoop ik, ja. Of er staat gewoon een douane en die uh, <laughs> ontzegt onze of de toegang tot Griekenland. Maar dat zien we dan op dat moment wel. Nou, heb Even ik je foto's gezien van jullie brandweerwagen. Die, maar dat is een gewoon, Dat is niet echt een heel recent exemplaar, hè? Is hij nog wel goed bruikbaar? Ja, ja dat is eigenlijk mooi. Hans hadden we het uh, nooit gedaan. Hij is uit 1982 en de Duitse brandweer die is vrij. Uh, ja, die heeft hem heel goed onderhouden. Uh, de brandweer in Doorwaart heeft de pomp ge gecontroleerd. Die werkt, de waterpomp. En eigenlijk ja, hij rijdt een beetje uh, duur. Op benzine. Dus uh, dat is eigenlijk het enige. Maar voor de rest uh, is die eigenlijk helemaal in orde. En waarom gaan dat jullie het harde. doen in Vredesnaam? Hoe kom je op het idee? Uh, ja, ik woon ongeveer 4,5 jaar uh, aan de rand van Athene. Aan de uitlopers van, uh, van de berg Imitos. En daar is om de havenklap uh, brand in een brandseizoen, Sowieso door Griekenland natuurlijk. Alle Zuid-Europese landen hebben er last van. En uh, ja, ik zit zo drie jaar ongeveer bij de vrijwillige brandweer. Dus ik heb... Uh, Heel veel grote branden gezien. En uh, ja, de uitwerking daarvan, dat is gewoon heel triest, uh, triest om te zien. En u uh, dacht die uh, je brandweer auto staat, dat stelt niet veel voor. Ik neem ze een oude van Nederland mee. Uh, nee, ze, hebben, ze zijn heel kundig, ze hebben het materieel. Het is alleen uh, ja, het laatste jaar wordt natuurlijk steeds minder op het budget voor de brandweer. Er zijn uh, vrijwilligersgroepen al actief maar elke, elk klein beetje helpt. En we kunnen met het voertuig, omdat ik ook vlakbij woon bij, bij dat bos... kunnen we snel reageren. Dat kan net even een dubbeltje op zijn kant zijn... dat een brand echt gaat uitslaan. Dus nou, uh, ja, alles gaat helpen eigenlijk. Dan nou heb ik die Facebookpagina bekeken en uh, er wordt geld ja. opgehaald. Er is 6.000 euro nodig. Is dat bedrag al een beetje binnen? Uh, nee, waarschijnlijk heb je de donatieteller gezien. is ergens blijven hangen, ik denk ongeveer nou tegen de 2.000 euro... En uh, ja, er moet dus geld bij. En dat komt eigenlijk uit uh, zowel de zak als van de Griekse vrijwilligers uh, als van mij. En de jongens die meerijden, die uh, dragen ook bij in de benzinekosten. Dus ja, er moet wel aardig wat geld bij inderdaad. Meneer Vos, blijft die, in, uh, blijft die wagen in Griekenland? Ja, die blijft gewoon in Griekenland. Ja, die blijft gewoon, hoe noem je dat? Die, die valt onder de Stichting, de Griekse Stichting ter Bescherming van, uh, uh, van die Berg. En die staat dan gewoon en, bij u in de tuin in het Tweede Huis? Inderdaad, dus die zal altijd inzetbaar blijven. En tevens wordt mijn eigen jeep op dit moment ook door een, een Grieks garage aangepast. Uh, zodat die ook ingezet kan worden. Ik heb via Marktplaats een oude losse brandweerpomp gekocht. Uit Groningen opgehaald. En die kan dan op een aanhangertje achter mijn jeep uh, hangen. Zodat we eigenlijk twee uh, blusvoertuigjes hebben. U bent er goed we bezig. we snel, uh, snel in de bergen kunnen opereren. Vrijwillige brandweerman Mark Vos, dank. Ja, graag gedaan. En uh, kijk, graag nog even op de Facebookpagina op Fire to it Greece. Easy, baby. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddly dick, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, Bossa Nova, baby, keep on working for this ain't no time to drink. She said, go, Bossa Nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa Nova, Bossa Nova. Oh, so cool outside If you lend me a dollar, I can buy some gas And we can go for a little ride She said, hey, bossin' over, baby Keep on workin' for I ain't got time for that She said, go bossin' over, baby Keep on dancing or I'll find myself another cat Bossin' Presley, de bossenover baby. Komt erin en, uh, binnen. Ja, en dat blijkt dan maar weer dat Dione daar wel raad mee weet. kan heel goed dansen. Zag er lekker uit. <laughs> Hele oude platen. Um, het uh, het uh, sportboekje van vandaag. De Olympische Spelen yes. beginnen vandaag. Met het voetbaltoernooi bij ja. de vrouwen. Dus uh, dat vind ik wel leuk. Twaalf teams doen daar mee. Um, door heel Engeland. Hè? Heel Groot-Brittannië moet ik zeggen. Uh, en de mannen beginnen morgen. Dus uh, er zitten best grote namen bij. Dat is best wel aardig om naar te kijken. De eerste wedstrijd moet ik even nadenken. Volgens mij morgen Verenigde Arabische Emiraten tegen Uruguay. Bijvoorbeeld met Louis Suarez. Dat om maar een eens iets te ja, noemen. Natuurlijk. Dan kunnen we dat ook zien. Uh, in samenvatting. samenvatting, ja. Denk ik, ja. ja. Als je in de Verenigde Arabische Emiraten in de televisie kijkt, zou je dat zonder twijfel kunnen <laughs> zien. Denk ik. Maar daar heb ik zin in. Ik vind dat leuk. En daarbij wilde ik ook nog even zeggen dat we vijf keer goud gaan winnen. Dat zegt ah. uh, Sports Illustrated. Kijk. Jonathan Graaf, zo thuis, meteen met Jurgen. Speelt weinig Middenberg. eigenlijk, hè? Ja. Bas Verwijlen van Rijsselbergen, bouwmeester. Ja. Ik was al aan het afscheiden. nemen. Ronanomi, weer naar meer. De oranje soap in de Radio 1 Sportzomer. We staan hier met een tent, met twee kinderen. Ja, zo gezellig en heel leuk. Ik neem je mee. Iedere dag rond tien voor half elf. Vanaf de camping in Maarsen. Ik heb lekker visje, ik heb geen biertje kopen op z'n tijd. Ah, we hebben altijd wel een vaste kern die altijd in de kantine uh, iedere zaterdagavond is. Gezellig. Bingoavonden, claviasavonden, de zangers zijn er altijd. Ik vind spelen het leukst op de camping. Als je normaal op een flat in Overvecht zit, is dit gewoon een stukje luxe. De Oranje Soap. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. Vanavond op Nederland 2. De Slimste Mens. Met acteur Maarten Spanjer, schrijver Kluun en actrice Annemarie Jong. Wie blijft overeind in de Vragenarena? Wie gaat door naar de volgende aflevering? Vanavond De Slimste Mens. Rond half negen bij de NCRV op Nederland 2. Download ook de gratis app. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis, prachtige tuin, kansen voor je kinderen, de beste scholen. Al die technologische ontwikkelingen... Je zal er maar wonen. Ga naar The Bright Side of Life, Zuidlimburg.nl. Dit is Radio 1.